can In the eyes of the crowd, I'm a do-nothing kind of a guy Who just lives and dies In the eyes of the crowd, I'm another poor Joe on the street Can't get on my My woman, they're wrong I'm a king and a lover Strong and as brave as can be Dit is de late avond van Norbert Ketting. Ja, de late avond en The uh, Fortunes hebben, het, uh, hebben de show geopend met Looking Through the Eyes of Love uit 1965. Welkom, welkom in de late avondshow. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur voor je dag vullen met relaxende muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Vanavond mooie onderwerpen, zoals uh, te gast zijn Gabrielle Struik. Vanuit haar huis creëert Gabrielle expressieve schilderijen met acrylverf en sprayprint op canvas. Ze werkt intuïtief en bouwt haar doeken laag voor laag op zonder vast plannen, plan. zolang tot het werk voor haar klopt. En we hebben ook Esther Janssen, straks hier te gast. Esther uh, Janssen werkt sinds 1996 als ergotherapeut en heeft brede ervaring binnen de gezondheidszorg. De Rode draad in haar loopbaan is het begeleiden van mensen met verworven hersenletsel. En ook hebben we Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, met zijn uh, column. En die is deze week getiteld Werkbezoek buiten gemeentegast. Gemeenteraad, dat, dat moet ik zeggen, is natuurlijk de gast. Daar, daar ging de verwarring over uit. Um, Neil Diamond die spint al Walk on Water. Mijn naam is Norbert Ketting en welkom bij de show. Walk on water Ain't it like her She leads the children Ain't it right? Ain't it right? Ain't it right? And ain't it wondrous? Ah, the way she does it Gives love and loves it Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Maar zo, I'm falling, 1978 van The uh, Babies. Zometeen onze eerste gast Gabiele Struik. Uh, ze maakt exclusieve schilderijen met acrylverf, sprayprint en dat doet ze op canvas. Nou, de rest verklap ik niet, want dat doet ze straks zelf na Indigo's Give Love a Try uit 1994. Tell me you don't feel the same En Gabrielle Struiken zit hier aan tafel en we gaan kennis met haar maken. Gabrielle, fijn dat je er bent. Dankjewel. Kunstenaar word je niet van de ene op de andere dag. Hè? Zat het bij jou nou altijd al in je bloed? Uh, nou, Ik ben wel van jongs af aan was ik al veel aan tekenen en aan het schilderen. Maar ik heb niet, uh, ja, ik, ik voelde me nooit echt een kunstenaar. Het was niet zo dat ik dat al van jongens af aan was of zo. Dat is er een beetje zo ingegroeid. Ik uh, begon, met, uh, nou, begon met tekenen later kwam daar schilderen bij. En toen ik denk ik een jaar of uh, ja, 15, 16 was, toen ging ik ook uh, ja, met penseel en verf aan de, aan de slag. En toen ging ik echt schilderijen maken en ook op een gegeven moment op doeken. En dat uh, vond ik steeds leuker, dat ging ik steeds meer doen. Uh, en ook nog wel overwogen om daar een uh, opleiding uh, voor te gaan volgen. Maar uiteindelijk is dat er nooit van gekomen. Dus het bleef uh, eigenlijk een beetje hobbymatig. Uh, althans, uh, op een gegeven moment ging ik dan wel, toen ik wat meer schilderijen, had, ging ik ook wel exposeren op vrij jonge leeftijd. Dat is dan al een hele stap. Ja, maar dat was eigenlijk meer omdat ik dan, uh, ik, ik denk dat ik, ja... Ja, 20 of zo was, of misschien 19, en dat ik al wat meer doeken had op een gegeven moment. En toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon eens proberen, mensen bellen, verzorgingstehuis waar schilderijen hingen. Om te vragen of ik daar mijn schilderijen mocht ophangen. En zo kwam het eigenlijk een beetje, dus dat, dat balletje ging eigenlijk op die manier rollen. Toen na de bouwen ben ik uh, en gelijk voor de klas gegaan, maar toen ben ik ook nog een uh, opleiding communicatie gaan doen... In de avonduren en eigenlijk vier jaar lang. Uh, wel toen ook weer overwogen, zal ik niet toch iets met kunst gaan doen. Maar toen leek me het heel leuk om... Uh ik had een beetje als voorbeeld bijvoorbeeld achter de schermen bij een televisieprogramma te gaan werken. Ik had het klokhuis bijvoorbeeld in mijn hoofd of het jeugdjournaal. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik toch maar communicatie doen. Maar toen heb ik ook weer serieus overwogen om iets, misschien een kunstacademie of zo'n soort opleiding te gaan doen. Weer niet gedaan. Wel blijven schilderen. Er kwam op een iets lager pitje te staan met werken en studeren. Uh, en zo is het eigenlijk altijd weer een beetje een terugkerend thema geweest, het, uh, het schilderen. Uh, toen was het iets minder, maar na een paar jaar toen ik er iets meer rust had... na mijn studie ben ik dat weer meer gaan doen en toen kwamen we op een gegeven moment kinderen... Uh, en toen ben ik dat ook weer ietsje minder gaan doen. En nu de laatste ja, zou maar zeggen, vijf jaar heb ik dat weer volledig weer opgepakt en weer gaan exposeren. Je hebt ook een pauze op enig moment ingelast. Hè? een aantal ja. jaren was je wat minder actief op ja, dat vlak. Ja, dat klopt. Ja, ja, ook omdat ik, nou ja, als je kleine kinderen hebt, is het uh, altijd wat lastiger te combineren naast werk. Uh, nou, ik ben op een gegeven moment ben ik voor, gestopt met lesgeven voor de klas. Uh, echt gewoon een eigen klas te hebben. Dus Toen ben ik wel nog kunsteducatie, heb ik wat gegeven, maar wel wat minder. En uh, daardoor iets meer tijd om andere dingen te doen. En dan krijg je wat meer ruimte in je hoofd. En kan je dus andere dingen gaan doen. Waardoor het schilder eigenlijk weer wat meer op de voorgrond kwam. Uh, dus daarom uh, dat dat uh, wat meer opgepakt is weer. Had je daarvoor ook misschien minder ruimte voor inspiratie of geïnspireerd worden? Ja, ja ik merk nog steeds wel als je... Uh, ja, als je uh, dingen meemaakt, ook misschien zelf naar een gaat. Als ik, als ik naar een museum ga, dan ben ik daarna altijd wel veel meer geïnspireerd om weer zelf ook wat te gaan doen. Uh, dat, ja, dat is waar. Als je, als je uh, ontspannen bent en, en veel uh, andere dingen meemaakt, dan ben je zelf ook gemotiveerd. En dan heb je weer nieuwe ideeën en nieuwe plannen. En ruimte. Ruimte in je ja. hoofd. Hoe oh, ziet je leven er nu uit trouwens? Uh, nou, ik, uh, ja, ik schilder dus. Uh, ik heb af en toe exposities um, en ik uh, werk voor Stichting Herinneringsstenen Delft. Uh, daar, dat is een, een stichting die uh, zeggen, de stolpersteine herinneringsstenen uh, voor de deuren van de weggevoerde joden uit de Tweede Wereldoorlog plaatsen. Dat doe ik specifiek voor Delft. En daar doe ik de communicatie voor, maar ook het onderwijs. Uh, uh, dus ik maak lespakketten en uh, leskoffer. Dus dat, dat doe ik... Uh, ja, dat doe ik best wel veel tijd, besteed ik daaraan en dat vind ik ook belangrijk. Dus je bent eigenlijk weg uit de klas, maar niet echt weg uit de educatie. Nee, en de nee, voorlichting precies. aan mensen. Ja, en af en toe geef ik ook nog wel kunsteducatie aan kinderen, dus uh, lessen op basisscholen. Zo Heb je een, dan... een adres waar we terecht kunnen als we meer over jou te weten willen komen? Misschien al die kunsteducatie, misschien zijn scholen ook geïnteresseerd. Ja, nou, ik ben sowieso uh, actief op Instagram, dus daar uh, kunt u me volgen, Gabrielle Struik. En ik heb een website www.gabriellestruik.com. En struik is met een lange ei. Ja, Uw lange ei. Ja. Dankjewel, Gabriele Struik. Wat een mooi inkijkje in jouw levensloop en je kunst. Dankjewel. en lokale en regionale informatie in de late avond. I see. Fantastische ja, sketszanger. Ik heb hem ooit nog eens gezien in, of op North sea Jazz en ik stond helemaal vooraan. de optreden. En daarvoor het Franszalige Un Soir de Plouis uit 1987 van Blue's Trottoir. Zometeen Martijn Vroom met zijn vaste column. Vanavond getiteld Werkbezoek buiten de gemeente Volgens mij heeft die man een uh, heel mooi beroep. Hij vertelt er altijd heel erg uh, ja, bevlogen over. Um, maar ja, voordat we kunnen gaan luisteren, gaan we naar Casey Musgraves, Wonder Woman uit 2018. To get hurt I know how Dit is volgens Vroom, een kolom van Martijn Vroom. Deze kolom heet Werkbezoek buiten de gemeente. Als burgemeester ben je vaak op pad. Tenminste, ja, vaak op pad. Vaak zit je natuurlijk te vergaderen, maar meestal ben je als je op pad bent in je eigen gemeente. En nog veel vaker dan dat zit je in een vergaderzaaltje of achter je vergadertafel op je werkkamer. Dat is het meeste, hè? binnen, vergaderen, met mensen die dingen willen vertellen, willen bespreken, willen aftikken. Nou, het is natuurlijk niet heel aantrekkelijk om van zulke vergaderingen of overleggen dingen op de social media te zetten. Ja, een foto van een tafel met papier of een iPad. Ja, ja. Maar ja, als je alleen de leuke dingen naar buiten brengt... dan is het soms wat mager. Heel leuk natuurlijk, hè? iemand die honderd wordt. Mensen die lang getrouwd zijn. Een bezoek aan een sportclub. Maar deze week gingen we als burgemeesters op werkbezoek bij het LOCC. als in Zeist. Dus ja, een werkbezoek buiten de gemeente. Leuk met de burgemeesters vanuit de 25 veiligheidsregio's... die bezig zijn met de meldkamers... en met informatievoorziening voor de hulpdiensten. Voor onze regio ben ik dat. En dat landelijk operationeel coördinatiecentrum... dat ondersteunt de veiligheidsregio's en de gemeenten als er echt iets heel ergs aan de hand is. Dus dat er meerdere regio's bij betrokken zijn. En dan kunnen ze helpen met mensen of met spullen. Maar in ieder geval als informatieknooppunt. Want ja, alleen voor een hele grote crisis zijn. Want gewone crisissen, daar zijn we zelf goed op voorbereid. Je hoopt natuurlijk dat ze nooit nodig zijn. Maar als dat wel zo is, ja, dan zijn ze er. En dan is het goed om dat van uh, dichtbij te hebben zien hoe dat werkt en hoe dat is. Hey, wie kan dat nou zijn? Er komt hier nooit iemand. En nou, we kijken wie kan... Krijg nou wat, hé, hey, gezellig. Ja, gezellig. Kom erin, luister. Ja, gezellig. Ga lekker zitten. Ja, gezellig. Dat is lang geleden zeg. En hey, hoe gaat het? Goed, mijn moeder is de mens. Ja, op die leeftijd. Dus die zit in een thuis, maar het beste. Waar ze niemand meer herkent, dan wordt het moeilijk. Nee, het ging niet langer thuis, je hebt geen keuze. Dus dan is het beter zo, Het zal wel moeten. Is ze niemand meer tot last, daar is toezicht. Morgens gaat ze op de poot, moet ook gebeuren. En dan binden ze er vast, wie wil er thee? Hé, hey, gezellig, ja, gezellig. En daar staat de suiker, ja, gezellig. Neem een koekje. Ja, gezellig. Er is ook nog een stuk taart. Met je, met je vader. Vader is incontinent. Ach, wat vervelend. Ja, hij scheidt waar dat hij staat. Hij gaat en hij was al hard patiënt. Ja, ben je klaar mee. Loop op een implantaat. Ja, dat zou mooi zijn. Maar de verzekering zegt nee. Maar hij betaalt toch? En nou is hij overstuurd. Nou, nogal logisch. Want hij is al 102. Dat zou en dan wordt het ze te duur, wie wil de wijn? He, gezellig! Ja, gezellig! Ik maak wat hapjes. Ja, gezellig! En daar staan de nootjes. Ja, Gezellig Whisky is er ook En pork Hoe is het verder? Weet je nog met tante Aal? Die hele dikke Die getrouwd is met oom Piet ja, die schelen. Nou, die is suïcidaal Dat zou ik ook zijn Maar het lukt er steeds maar niet Is het te stom voor? Eerst een touw Maar ja, dat brak 200 kilo Onvergif, dat werkte niet Foute dosering Daarna sprong ze van het dak Zeker een plat dak Pats, boem, bovenop oom Piet, hij dood, zij niet. Nee, moet je horen, moet je horen, er komt nog veel meer. Want Truus de man is impotent. Lekker rustig. En pas 48 jaar. Mooie leeftijd. Krijgt hem niet meer over. Zonder verjaagraad. Dus daar is ze mooi mee klaar. Nee, is niet klaar. Henk zijn rotweiler is dood. Van valse loeder. Arnie wordt alweer bestraald. Jonge jonge. Joop zijn lever is vergroot. Ja, het is wat. Elster Borst is dood weggehaald, blijf je eten. Nee Hans, we gaan weer. Gaan jullie nou al? Ja Hans, we gaan weer. Werd net gezellig. Echt Hans, we moeten. Oh god, wat jammer. En we laten met de tijd wel weer wat horen. Nee, echt gezellig. gezellig. Tot middernacht, de late avond. Have dimmed the batty toy of the waves and the tide sails in the night. The See as many tales to tell of all the sunken ships. The trident hearts conceal them well, where men will have no grip. Laughing at legends. They shows no Het publiek meenam met woorden en kleins kunstachtige verhalen nam Kajak luisteraars mee op muzikale reizen vol meerstemmige zang, toetsenpartijen en epische composities. Twee totaal verschillende stijlen, maar allebei iconisch binnen de Nederlandse muziekgeschiedenis. Kajak was dat met Phantom of the Night uit 1979 en ja, Robert Long met uh, Hey gezellig. Uh, ja de Esther Jansen, zometeen, werkt sinds 1996 als ergotherapeut en heeft brede ervaring binnen de gezondheidszorg. Eerst Paul McCartney, once upon a long time ago. Picking up scales and broken cords, -dog -tails in the House of Lords. Tell me, darling.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 Ducktales in the House of Lords. Help me, darling. What does it mean? Once upon a time, I'm not long ago. Just as, <laughs> as, as, as, as, as, as, as, as, Ik ga praten met Esther Janssen, ze is ergotherapeut en heeft iets met neurorevalidatie. Neurorevalidatie, dat is een moeilijk woord Esther, welkom overigens. Ja, dankjewel. Ja, revalideer je daarmee uh, mensen die iets met uh, zenuwen hebben? Neuro? Ja, dat, dat zou je denken, maar neuro en neurologie is eigenlijk ook de wetenschap van de hersenen. Okay. En, um, dus ik ben eigenlijk vooral gespecialiseerd in de hersenletsels en daar heb ik een master in neurorevalidatie en innovatie voor gedaan. Oké. Okay. Ja, dus met, je hersen, met de hersenen ben je steeds bezig ja. in je werk. Dat is echt ja. de rode draad in mijn carrière geweest. Met ergotherapeut heb ik altijd het idee van dat is voor ouderen die een matje in de badkamer hebben liggen en dan zegt die ergotherapeut dat zou ik maar weghalen. Ja, ja dat, is, dat, dat doen we ook. Dat doen we ook. Dat doen we ook, maar dat is echt een, een, een, een fractie van wat wij uh, doen. Maar we worden heel veel geassocieerd inderdaad met verpleeghuizen, met uh, hulpmiddelen. Ja, ja. En, uh, dat is het eerste waar mensen aan denken. Ja, ja, ja, ja. dat uh, Maar het zit, er zit veel meer achter dus, blijkbaar. Ja. Zo begonnen altijd? Gefascineerd door de hersenen of als kind uh, nog nou. niet direct? Eigenlijk niet direct. Ik wist wel vrij jong al dat ik iets met, met werk met mensen wilde doen. En nou ja, toen kwam daar halverwege mijn. Uh Loopbaan dan kwam er ineens de opleiding ergotherapie oploppen op en dat was een gouden fit. Want ik vind het een fantastisch beroep, zeg maar. Ik, uh, ik zeg altijd, ik doe de leukste dingen, maar ik word er nog voor betaald ook. <laughs> en ja, als ik, je uh, van je hobby je werk kan maken. Niet ja, dat is altijd. fantastisch. En ja. wat ik merkte, want ik heb in heel veel settingen gewerkt, maar eigenlijk merkte ik al vrij snel dat ik het werken met mensen met hersenletsel fascinerend vind. Omdat het altijd een nieuwe puzzel is die je aan het leggen bent met iemand. Jij behandelt patiënten die een niet aangeboren hersenletsel hebben, hè? Ja, ik, ik behandel, ik begeleid en ik breng de gevolgen van hersenletsel in kaart. Ja. Het is de ergotherapeut die het uitvoert en die daarmee het handelen kan duiden. En daar kan, de persoon, ja, daar kan de ergotherapeut vervolgens ook de woorden aangeven voor de persoon met hersenletsel waarom het gaat, zoals het gaat. En wat er dan nodig is om het handelen weer te verbeteren... Maar het is ook gelijk het, het, een, een waardevol assessment voor de um, begeleiding zeg maar, vanuit een werkgever of revalidatie. Het is een goede basis voor jullie om te kunnen werken. Absoluut, want je legt eigenlijk de vinger op de zere plek... van wat is nou eigenlijk de, de, de, het gevolg van het hersenletsel voor het functioneren. Ja, precies. En daarmee kan je weer m, praktisch werken... om te zorgen dat iemand ja. weer in de maatschappij terug kan komen. Ja, precies. Want je kijkt niet alleen naar wat er niet meer goed gaat... maar ook wat iemand nog wel een kwaliteit ja. heeft. En dat heb je nodig om weer te kunnen gaan bouwen aan herstel. Ja. Werk je nou helemaal zelfstandig of komen er ook nog ziekenhuizen... en allerlei zorginstellingen in, in de buurt... Nou, mijn praktijk is een, uh, is een, een eenmanszaak. Mm -hmm. Maar ik heb wel een enorm groot netwerk van organisaties en vakgenoten... en ook mensen uit andere disciplines met wie ik samenwerk. Ja, want vanuit de letselschade en de revalidatie weten ze mee te vinden. Ja, en bedenken ook dat op het moment dat iemand heeft gerevalideerd... in een revalidatiecentrum, ja, dan is die behandeling wel klaar... maar dat betekent niet dat iemand al gelijk kan participeren in de maatschappij. Nee, moet... Dat iemand weer kan gaan werken en... en... Dat Stuk als dat nodig is, daar kan ik dan begeleiding bij bieden. Ja, en dan hebben we het over hersenherstel.nl. Kunnen mensen daar zo terecht moeten ze zich even melden? Hoe gaat dat? Ja, en dat is een ja, hoor. Dat is een website waar ik ook gewoon contactformulier op staat en dan mogen ze ook zeker hun vragen stellen. En uh, die zal ik ook altijd zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Mm -hmm. En of ik de juiste persoon ben voor de persoon met hersenletsel. Ja. Nou, dat gaan we samen verkennen. En als dat zo is, dan komen ze bij je op visite, op bezoek. Ja, alleen is dat, dat is zeker een mogelijkheid. Maar ik kom ook zelf bij cliënten thuis. Oh, dat of ik ook. spreek af op een plek wat voor die persoon handig te bereiken is. Het kan alle kanten op. Het kan, kan zeker alle kanten ja. op. Want, het um... gaat om de patiënt eigenlijk, die Juist. is belangrijk. Ja, ik zeg altijd, het is een cliëntgericht. De cliënt staat centraal. Ja. En dat betekent ook via op het moment dat iemand met hersenletsel minder mobiel is. Nou, dan kom ik toch naar die persoon toe. Duidelijk. Dankjewel voor het gesprek, Esther Janssen. En heel veel plezier ook. En heel veel succes met al het werk, mooie werk wat je doet. Dit is de late avond van Norbert Ketting. I'm in trouble once again The one I've known a lifetime The one I call my friend The kind of bastard That would tell me to my face When well, I've had enough and it's time to go And puts me in my place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 And don't cry Again, the one I've known a lifetime. we zie uit 2024. Gaan we afscheid van jullie nemen. In ieder geval voor, voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan zit hij bij de Wolf ook weer in dezelfde studio. In dezelfde stoel. Andere stem, andere plaatjes, andere onderwerpen. Ja, bij de Wolf. En um, ik wil dank zeggen aan Esther Jansen, Gabriele Struik, uh, Cox, Herman de Bruin. ...en Martijn Vroom... ...en grote man achter dit programma... ...voor wat betreft de socials... ...Jan Willem de Vries... ...die zet alles netjes klaar voor ons... ...dank je um, wel ook... ...wel tussen voor straks... ...moet je nog werken... ...zou ik zeggen werk ze ...en een goede wacht... ...wees voorzichtig... ...ik ben er weer... Uh, ...volgende week maandag... Uh, ...na het weekend... We hebben ...nog een uh, volle week... ...met uh, de late avonden... Uh, ...met uh, Bert en, uh, en Alfred... ...en ik moet dan nog een, een weekje wachten... Tot dan zou ik zeggen. Euh, heb ik verder nog iets? Ja, kijk eens op www.delateavond.nl Dat moet ik er altijd bij zeggen. En we euh, hebben ook een Facebookpagina. Uh, ja, de lateavond op Facebook. Uh, de like ons en deel ons. Dat, uh, dat vinden we leuk. En laat eens weten wat je vindt van dit programma. Of heb je een uh, verzoekplaatje? Ga naar de website en vraag het plaatje aan. Wellicht wordt het gedraaid. Het moet wel een, een soort ballad zijn. Hè? Een, een typisch plaatje voor de lateavond. Afijn, ik laat je wel eens met rust. Bye-bye.